Een uur. Joboot met het NON. In de Notre-Dame in Parijs is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen. Niet alleen binnen waren veel belangstellenden, ook op het plein voor de kathedraal hadden zich duizenden mensen verzameld. Om kwart over zes werden de klokken van de kathedraal geluid. Dat gebeurde op hetzelfde tijdstip ook op andere plekken in Frankrijk. De Aartsbisschop van Parijs riep de Fransen op tot eenheid en vrede. De Notre-Dame was vandaag dicht voor toeristen, maar was wel open voor nabestaanden van de slachtoffers. Het staat nu vast dat vier van de zeven daders die vrijdag het bloedbad in Parijs aanrichtten, Fransen waren. Justitie in Frankrijk zegt dat de aanvallen zijn uitgevoerd door drie cellen... die deel uitmaakten van een internationaal team met links naar het Midden-Oosten, België en Frankrijk zelf. In Frankrijk zijn zes mensen opgepakt in verband met de aanslagen. In België zijn dat er zeven, onder meer in de Brusselse deelgemeente Molenbeek. De Belgische minister van Veiligheid erkent dat de autoriteiten de situatie daar... met grote groepen militante moslims niet onder controle hebben. In zijn woonplaats Amsterdam is vanochtend pantomimespeler Rob van Rijn overleden. Hij was 86 jaar, dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Dat meldt het ANP. Van Rijn stond in 1950 voor het eerst op de planken... en ontwikkelde zich tot de bekendste artiest in Nederland in dit genre. Hij trad vaak op in theaters in binnen- en buitenland... en was geregeld op televisie te zien. In 1979 richtte Rob van Rijn in Amsterdam zijn eigen theater op. In 2000 maakte hij een afscheidstournee. De Tsjechische tennisters hebben opnieuw de Fed Cup gewonnen. Ze klopten Rusland in Praag met 3-2. Het beslissende dubbelspel ging in drie sets naar Tsjechië. Het is voor de vierde keer in vijf jaar dat Tsjechië de landenwedstrijd voor vrouwentennisters wint. Het weer, hier en daar nog wat regen. Vannacht overwegend droog. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen eerst droog, maar vanuit het westen kans op een enkele bui. Het wordt 12 tot 14 graden bij een matige tot aan zee harde wind. En ook de rest van de week onstuimig, met vooral op woensdag mogelijk veel wind. Dit was het NOSCHE. Zandvoort, Zandvoort heeft, het, heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het!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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1127 hier op CVM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. U luistert twee uur lang naar het nieuwe muziekprogramma Peaceful Radio. We gaan beginnen met, uh, dat is lang geleden, een nieuwe artiest, een Nederlands artiest, Paul Fens. Hij heeft mij uh, verschillende werken toegestuurd. En de eerste, ja, die staat natuurlijk uh, uh, op ons te wachten. Je kan het allemaal meelezen en meer informatie over Paul Vins en zijn klankschalen bijvoorbeeld. En andere mooie muziek. Peacefulradio.eu Veel luisterplezier. Myself, that I'm singing in this garden quiet, bright and serene Serenity You're the reason that I smell all these roses And the silence round your heart Soul to soul, men and